Je bent zo aantrekkelijk. Ik wil je hebben, ik vind je mooi. Vind je, o oh, zo lekker dit? Is wat de mensen bedoelen wanneer ze swaggeren. Zeggen, ik make Jack mijn lippen op. boel. Hoe hij met mij schat, ik heb je liefje met de zon. Je schijnt, schittert als de steen.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 Lekker bruin bakken, hoe moet ik zeggen, lekker brons bakken Het zijn de dingen die me trots maken Wanneer die zonnestralen stralen comfortabel Mijn voormatig gezond laten verschijnen Het is allemaal uit met mij Schat, ik heb je lief, je bent mijn zon Je zijn. in the sky, I want to see you and me, I understand the number Turbo! Goede gezin dan. Mike, Mike, Mike, Nou, dan zijn we weer met Knockout oh, FM in je ja. tweede uur hmm. Wat een voelde stem heb jij Ja Zou dat een liedje Ja is het? hoor, het is weer tijd <middels> Voor het dier van de week <middels> En we hebben een Nederlandse zoogdier gekozen Een hele leuke Welke is er Zeg jij? maar. Ja, aan jou de eer Jij hebt hem gezocht, dus uh... Het is een Nederlands zoogdier Wacht even hoor Race Radio daar komt die. zet je radio op pole Position, ZFM Race Radio. Dat was van het weekend <lacht> <lacht> Met, uh, Formule 3 Maar we hebben deze week als uh, hoe heet het dier van de week de Nederlandse woograt of waterrat genoemd. Oeh, uh, zal ik eens even wat over vertellen, want uh, ja, het ja, is maar, een knaagdier. Iedereen kent het wel een beetje, maar de woograt. Hij is in op de details. Hoe heet het? Uh... <truh> het is een kraagdier uit de familie van de wolmuizen. Hij leeft voornamelijk in de buurt van water en is een goede zwemmer en duiker. In Frankrijk en in Iberische schiereilanden leeft het verwaande West-Europese wolgat. De bergwoolgat werd vroeger als een bijzondere, op het land levende vorm van. Amphibius. gezien. Amphibious. Terwijl Amphibius zelf meer in het water leeft. Deze soort komt voor in Noord-Spanje tot Noord-Nederland en midden-Roemenië. Wauw. Dit is de Woolgat. Wat filosofisch. Ja. Uh, gaan we, uh, jij, jij, mag, jij bent van het gedrag. Oh, jij mag gedrag. het gedrag lezen. Jezus, hey. Ik ga niet alles lezen. Nee, je nee, hoeft niet alles. Hoor. De, de Woerat is zowel overdag als nachts actief. Maar het is overwegend een dagdier Hij eet voornamelijk plantaardige voedsel, voornamelijk stengels, grassen, zegen, zeggen en wortels. Maar ook insecten en soms vissen. Ook landbouwgewassen worden gegeten. Als een woer eet, zit hij op zijn achterzijde. Waarbij hij met de voorpoten het voedsel de naar bek de bek, bek brengt. Het is mm. mm. dus een heel pieter niertje? Ja. Het is... Uh, ja, verspreiding? Nee... Uh, we zitten te zoeken. Wat, wat, zoek, je? wat zoek je? Een volwassen boelgat is 12 tot 23,5 centimeter lang en tot 320 gram zwaar. De staart, de staart is 4 tot 14,5 centimeter lang. Het mannetje wordt groter dan de vrouwtje. Mannetjes worden gemiddeld 19,1 centimeter lang, vrouwtjes 18,2 centimeter. Mm, heel interessant. Maar gaan het even vertalen in het Limburg. <laughs> in het Limburg. <laughs> de woelrad of de waterrat is een knaagdeer. <laughs> de familie, familie woelmuis. Jezus, dan ben je echt... Wacht even, uit. deze vind ik wel even leuk. Wat, uh, mijn stukje, ga uh, Ja, ja. Waar zit die? Die planting in die lieve diet. De vuurplanting van de waterrot Lupte van meer tot September, oktober Allee ja, nee, wist je niet Wiefkes se gam Die wil De menskes Ja, genoeg Twee tot Drie partners Kinehuben Volgens mij doen we het helemaal verkeerd, maar dat maakt niet uit Het is een beetje Duits <laughs> Het is Limburg, Belgisch, Duits en Frans alles in één. Wij zullen deze link zo snel mogelijk naar jullie doorsturen via Twitter. Dit was wel een leuk dier, hè? Mm. Hallo Stanley. We blijven actief, hè. Nou, dit is echt. Dit, past, dit nummer past er echt bij. No stress van Laurent Wolf. Ja. See you. Dames en heren. dit was uh, Witten Tentation? met Zimbad. Ja, Simbad? Ja, Sinedad. Daar Daarvoor hebben we nog andere lekkere nummers gehad. We gaan lekker verder met het volgende nummer. Met Kelvin Harris, Features Kelly's met Bounce. Bounce. Ja, daar zijn we weer. We gaan uh, een beetje afsluiten, want het is alweer eind van deze week. Het van eind van deze week. Voor, voor onze week. <laughs> en we gaan een beetje afscheid met je nemen. En, uh, begin van jullie week, eind Begin van week. ons week. Het eind van ons programma, maar het begin van jouw week. <laughs> <laughs> Dit was uh, het Brouwer Team voor jou. Hé, yeah, Sten. Hé? Huh? Het Brouwer Team voor jou. <laughs> oh, heb je een blaadje ervoor? Nee, <laughs> ik zie hier een blaadje ik zit te kijken. Ik denk, maar dat is uh, allemaal van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, Goedemorgen Zandvoort, iedere zaterdagochtend van 8 tot 10 of van 9 tot 10. <laughs> In ieder geval, zaterdagochtend, Goedemorgen Zandvoort. <laughs> Wat lach je? <coughs> nee, niks. <denk> uh. <laughs> Better. Maar wij gaan een beetje afscheid nemen van jullie. Welke nummers komen er nog eens op? Wij hebben net, wat hebben we net gehad? Nou, we hebben ge. Heel... Ja. Zit je nou gewoon door me heen toeteren? Zeg het maar. We hebben. <laughs> ja, dat was het. En uh, <laughs> dat is een normaal is het onze rubriek het eindrubriek, maar ik heb niemand uh, ik weet niet waar de toeterman is vandaag. Nou sorry je hebt door mijn uh, wat ik wou zeggen getoeterd. God. <laughs> <coughs> Oké okay, ga maar wat voor liedjes krijgen we aan? We hebben net uh, David Guetta feature Teio Cruise en Ludakis met Little Bad Girl gehad. We gaan nu lekker luisteren naar Rio met Miss Sunshine. Dat is weer afkomstig van een ander liedje. En dat is uh, Prins willem Alexander die voorbij liep. <lacht> dat leek die man op. <lacht> dat lijkt er wel op, hè. En, en die gozer die kikker. Kikker. Die zo springt de hele tijd hier voor. Is dat zo? Ja, die was dat ook. Oeh ja, dat is lekker. <lacht> <lacht> maar we gaan lekker naar, naar Rio luisteren. Woe. R.I.O. Rio Met Miss Sunshine, Sunshine. En uh, wij nemen zo direct ja, nog even afscheid van jullie Geschoud. Maar we gaan jou heel erg missen hè Stan? Ja Als het aan ons lag Hadden we jou een nachtzoentje gegeven Voor je ging slapen <lacht> <lacht> We gaan lekker luisteren naar Rio Met Miss Sunshine Dames en heren, ja. we zijn snel terug, maar. Uh... We hebben nog 30 seconden en we gaan langzamerhand afscheid nemen van jullie. En en... Hebben we hebben wel achtergrondmuziek. Ja. beetje zachter. Kom maar, dat is Sorry. Ja, oké. Nog 15 seconden. Dames en heren, het was maar genoegen. Het Brouwer-team gaat uit. Sorry. Helaas.